11 uur. Gert Kluik met het NOS-journaal. De Raad van State heeft een streep gehaald door het project Brouwers Eiland. Het bestemmingsplan is vernietigd en dat betekent dat er tussen Goeree, Overflakke en schouwe Duiverland voorlopig geen kunstmatige eilandjes mogen komen voor ruim 300 vakantievilla's. Er was bezwaar gemaakt door natuurorganisaties en zeil- en surfclubs. Zij zijn bang dat door het project de natuur en omgeving en het windsurfgebied bij de Brouwersdam wordt aangetast. Het oordeel van de Raad van State betekent niet dat Brouwers Eiland er niet komt. Als de betrokken overheden door willen gaan met het project... zijn er aanpassingen en nieuwe onderzoeken nodig, staat in de uitspraak. Eindhoven Airport kampt met lange rijen en vertragingen... doordat het inchecksysteem vanochtend niet werkte. Daardoor zijn elf vluchten tot twee uur te laat vertrokken. Het is nog onduidelijk wanneer alle vertragingen zijn ingelopen. Keizer Akihito van Japan heeft vanmorgen officieel afstand gedaan van de troon. De 85-jarige Akihito bedankt het volk voor de steun tijdens zijn bewind van 30 jaar en zei dat hij hoopt op een vreedzame toekomst. Morgen wordt Akihito opgevolgd door zijn 58-jarige zoon Naruhito. Dan gaat ook een nieuw Japans keizerlijk tijdperk in, Reiwa, dat staat voor mooie harmonie. De abdicatie is uitzonderlijk, normaal gesproken blijft de Japanse keizer aan tot zijn dood, maar Akihito heeft gezondheidsproblemen. In Christchurch in Nieuw-Zeeland is mogelijk een bomaanslag vereideld. Bij een man thuis is een pakket met explosieven en munitie gevonden. De verdachte is opgepakt, over zijn achtergrond is verder niets bekend. In Christchurch kwamen vorige maand bij een aanslag op twee moskeeën... 50 mensen om het leven. De rechtsextremistische dader zit vast. Het weer vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het noorden kan het tot de avond bewolkt blijven... Het is 11 graden waar het bewolkt is en 17 graden waar de zon schijnt. Morgen, in de loop van de dag, overal ruimte voor zon. En dan wordt het 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer gewoon doorrijden... maar er is een uitzondering, want de N247 van Amsterdam naar Horen... is dicht tussen Beets en Schaarwouden. De oorzaak daarvan is een ongeluk.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 in 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Dus lief, dank je wel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -m -m. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van leer. Dat Zandvoort uit Zandvoort.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 Een opname 1928. En het komende uur weer een hoop Nederlandstalige muziek. Oud-Hollandstalig moet ik eigenlijk zeggen. Zo ook de volgende artiest Lodewijk Ferdinand Diebe. Geboren in Den Haag op 19 april 1890. En overleden hier in Zandvoort op 24 juni 1959. Was beter bekend onder zijn pseudoniem. Lou Bandy was een Nederlandse zanger en coveratier die in de periode tussen de beide wereldoorlogen... een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot zijn bekendste liedjes boren, Wie heeft er suiker in de ertensoep gedaan? Dat was in 1939. zoek de zon op 1936. En schept vreugde in het leven, 1937. En Louis zit niet op je nagels te bijten... En ik heb een andere uitgekozen van Lou Bandi. Lou Bandy met strohoedje. En ik moet nog even erbij zeggen... ik moet nog eventjes kort draaien bedanken... voor het beschikbaar stellen van de muziek voor het komend uur. Oud-Hollandstaal muziek hier in Zandvoort uit Zandvoort. Maar nu is muziek Lou Bandi. trouwe trolle Nu jij dat doet me goed... Gaat jubileren... Hoe ik me als baas verplicht Dit muzikaal gedicht hier te creëren 25 jaar mijn dop Zet ik je af en op Voor vele mensen Maar mijn dank is kolossaal En voor deze volle zaal Mijn beste wensen Blijf nog lang mijn stedel zien. Tot ik krijg een kale kop, jij hebt recht op deze dieren. Je hebt vrij af te zetten op, strootje, strootje nog de planken. Heb ik mijn succes aan jou te danken, want jij bent het is in orde, toch mijn handelsmerk gebonden zonder jou kan ik niet spelen. Lief en lief zullen we delen. Koer bij jou en jij bij mij. Deel en al van de je strootje, nee, niet vrienden, we zullen samen ons verdienen, niemand zal ooit aan jou merken, dat die rand nat is van het werken, jij weet hoe ik sta te zweten, als mijn tekst soms was vergeten, maar jij hield me reuze voet. De tekst staat in mijn hoek. Strootje, strootje blijft toch leven. Jij kunt er nog veel vreugde geven. En als ik op eens zal sterven. Zal mijn strooitje rond gaan zwerven. En dan word je hartstikke en dan woon je slap en sportig Want dan denk je vol van steek aan Van onze gloriteit Stop meneer ben van de politie, oh meneer, kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant. Hoe komt het dat uw achterlicht niet brandt? Stop juffrouw. mocht u daar wezen, hé hey, juffrouw. kunt u niet lezen, ziet u niet de grote bord? Al schieten soms uw ogen wat te kort. Zo loop je te speuren, en zie je een klant.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 Ik hou veel van mijn politiebaan, want overal sta ik vooraan. Jane Mansfield zag ik zo dichtbij, dacht me van zijn avonds. Wat heb jij? Ik loop in iedere bioscoop, zonder dat ik een kaartje koop. Nooit heb ik een keertje pech, ik zie alles goed omdat ik zeg. Stop meneer, ik ben van de politie, oh meneer, kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant.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 bij van de fietsie, oh meneer Kom van uw fiets, ga maar even aan de kant Hoe komt het dat u achterlicht niet brandt Eén nadeel heeft zo'n politiebaan, als iedereen kan slapen gaan, loop ik te speuren op de straat, of er een dief zijn slag soms slaapt. Maar ben je dit, of ben je dat, uiteindelijk is het altijd wat, ik blijf maar politie, het gaat me goed, ondanks ik dit zeggen moet: stop meneer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 met Als mijn Papi zich scheert. En daar Joop van der Maro met Stop meneer. En de volgende artiest is Petrus Jacobus Muiselaar, beter bekend als Piet Muiselaar. Geboren in Zaandam op 18 mei 1899... en overleden in Amsterdam op 6 mei 1978... was een Nederlandse revueartiest en zanger... die samen met Willy Derby, nee met Willy Walden... bekend werd als het komisch duo Snip en Snap is dus niet Willy Derby maar Willy Valde. U hoort er nu Piet Muiselaar met meisjes, daar zijn de matrozen. In rustige Anker, een zeemanscafé. Daar woont Caroline, een kind van de zee. Zij schenkt alle glazen en stoort lachende wang. Met vrolijke. Na die komen dan gaan. Hela, hola, meisjes, daar zijn de matrozen. Hela, hola, daar komen de jankjes weer aan. Hela, hola, en al verwelken de rozen. Hela, hola, de liefde blijft even bestaan. Muziek voor de jantjes, o meisje ahoy, het afscheid was treurig, het weerzien is mooi. En roosjes verborgen en scheepjes vergaan, maar een vrolijke hij blijft altijd bestaan. Meisjes, daar zijn de matrozen, hela, hola, daar komen de jantjes weer aan. Hela, hola, en al verwelkende rozen, hela, hola, de liefde blijft even bestaan. Naar Lombok op is straks weer de vaart. Daar vangen we apies met zout op een staart. Zo'n week passagieren is spoedig weer rond. Vullen we eens de glazen, Karlineke komt. Hela, hola, meisjes, paal zijn de ZANG de Verenigde Stratenzangers met de Smartklap 1971. Ik heb jou de sleutel van mijn hart gegeven. Daar komt Diano met z'n allen. Ik heb jou de sleutel van mijn hart gegeven. Die heb je zelf toen weggegooid. Dat was de nekslag van... Ik had een miljoen willen geven als jij maar was gebleven Maar jij kwam nooit met echte liefde over de brug Nou ben ik wijzer geworden, al duurde dat wel even Daarom wil ik jou voor geen stuiver meer terug Ik heb jou gesloten van mijn hart gegeven, die heb je zelf toen weggegooid. Dat was de nekslag van mijn jonge leven. En die klank vergeet ik nooit. In het begin kon ik bijna geen hap naar binnen krijgen. En al mijn kleren werden een maat of vier te groot Over wat jij me aandeed zal ik me liever zwijgen Neem nou voor mijn part, maar een ander in de boot Ik heb jou de nek slag. Je jezelf toen weggegooid. Wat die sleutel? Dat was de sleutel van mijn jonge leven. En het zit echt als de nou hè? En die klacht met die sleutel. Vergeet ik? Nee, ik nooit. Ik was te vroeg ook trouwens. Jij met je kuren bezorgde me heel wat grijze haren. En van ellende trok ik de meeste uit mijn kop. Oh, dat moet hoofd zijn, hoofd. Ik weet dat de beste uren met jou verloren waren. Ja, anders rijdt het niet. Vind je het gek dat ik die aan een ander heb beloofd? Kom, lucht in, jongens, met z'n allen. Ik heb jou dus wel.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 Het ware een inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 U luistert naar Zandvoort, Zandvoort met Mario antwoord. Steeds denk ik aan jou, wanneer de schiering daalt. Steeds hoor ik weer je stem zo teer, als weer naar jou mijn ding. Mijn lippen zacht beroerd, voel mij verbaard, t is of mijn hart tot in zijn diepste wordt geroerd. Wat ben je ver, ver als een ster? Mij, als gins de schimmer in daad. sta jij op wacht in donkere nacht, weet dat voor jou mijn liefde straat. Ver van je land, je vaderland, ver van het hart, dat daar op jou blijft wachten. Denk ook wat aan mij, als ginds de schemering daalt. Eens komt de dag, dat met een lach voor ons. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis... terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met natuurlijk alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u een stukje van het programma gemist heeft of u wilt het nogmaals beluisteren... iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. U hoort zojuist dus muziek van uh, de La Estella... Met uh, Steeds Denk ik aan jou... en daarvoor hoorde u Doris met De Sleutel van Mijn Hart. En de volgende artiest is een dame. Louise Johanna Theodora van Dort. En u kent haar waarschijnlijk als Wieteke van Dort. Geboren in Sarubaya, Surabaya op 16 mei 1943. Is een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres. Die onder meer bekend is geworden door vele kinderprogramma's. En het Nederlands-Indische personage Tante Lien in de Leed. De late, late Lean Show. Zo, komt er goed uit. Het bekendste lied van haar is Arm Den Haag uit 1975. En die heb ik niet bij me, maar ik heb wel een andere plaat voor u. Wieterke van Dort nu met Huilen is Gezond. Leg nou die krant maar even neer. Echt lezen doe je toch niet meer. Huil nou maar één. Ja, tegen iemands lichaam aan zou het natuurlijk beter gaan. Maar huil nou even, dat jij de enige niet bent, dat is een troost die al kent. Dus huil maar even. Dat kan ook niet, dat kan ook niet, maar huil toch even. Altijd maar flink zijn is niet goed, als je niet weet hoe het verder moet. Is de enige die ik steeds heb lief gehad Toen kwam op eens de dag dat ik moest scheiden van mijn schat. Mijn vaderland was in gevaar, de vijand kwam in zicht. Het land die een beroep op mij, dus deed ik draaien mijn plicht. Mijn Reis is zo ver van mijn hart maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de grote rivier gewoond, voordat ik afscheid nam van haar mee terug naar mijn oud-transvaal, daar waar mijn sari woont. Daar bij die groene doringboom en bij het rijpend van mais, daar woont mijn sari maar reis. Daar bij die groene doringboom en bij het reep van mais, daar woont mijn sari maar eens. Hap voor trots hier, elk gevaar. In iets gevecht dan waren mijn gedachten steeds bij haar. Ik dacht eerst echt wij als vrede vrede die komt gauw. Dan ga ik weer naar mijn sari heen en maak haar nog me vrouw. Mijn sari Marijs is zo ver van mijn hart. Maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de grote rivier gewoond. Voordat ik afscheid nam van haar. Terug naar mijn oude Transvaal, daar waar mijn Sari woont. Daarbij die groene doringboom en bij het veld van maïs, daar woont mijn Sari mareis Daar bij die groene doringboom en bij het veld van maïs, daar woont mijn Sari mareis Daar bij die groene doringboom en bij het rijp van mais. daar wordt mijn Sarima reis. Mijn Oud Transvaal, Mijn Oud Transvaal. Beleef de tijd van leer, dat zand voert uit voert.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Niet ver hier vandaan is een straatje zo klein. Het is eigenlijk niet meer dan een steen. Toch mag ik zo graag in dat straatje daar zijn. Al is het er nu stil en leeg. Ik ben in een steegje getogen. daar groeide ik op tot de man. Daar zijn vele jaren vervlogen die ik niet uit mijn geest wannen kan. Daar heb Schooltijd gesleten. Ik ken de vreugd en verdriet. Ben veel uit mijn jeugd zijn vergeten, maar steeg je zo klein echter niet. Ik ken en ik weet ieder huis. Het steegje beheerst vaak mijn geest. Soms loop ik het door en dan voel ik me thuis. Precies zo het eens is geweest. Ik heb in dat steegje gestreden. Met ziekte, met zorgen en smaak. Ik vond daar de vrouw van mijn hart. Van daar bracht ik moeder ter aarde. Toen zij veel te vroeg mij ontviel. Al heeft voor een ander geen waarde, Dat steeg is een stukje. Kende de africht en van vriezen ben veel Met jou toch niks te maken. Ik kan niet van je houden. Dat zijn toch mijn eigen zaken. Ik ben met jou niet getrouwd. Ik heb met jou toch niks te maken. Ik kan niet van je houden. Dat zijn toch mijn eigen zaken. Eerst wil je dit... En dan weer dat, ik ben het beu, ik ben het zat Ik ben met jou niet getrouwd, ik heb met jou toch niks te maken Ik kan niets van je houden, dat zijn toch mijn eigen zaak Ik heb met jou toch niks te maken. Ik kan niets van je houden. Dat zijn toch mijn eigen zaken. Ik ben met jou niet getrouwd. Ik heb met jou, jou toch niks te maken. Ik kan niets van je houden. Dat zijn toch mijn eigen zaken. Eerst wil je dit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 Voor. Jij kunt nog lang op me wachten Maar ik ga er heus echt vandoor Ik ben met jou niet getrouwd Ik heb met jou van Tony Bas. Ik ben met jou niet getrouwd. Tony Bas is natuurlijk pseudoniem van uh, Thieu Baats. Geboren in Eindhoven op 12 maart 1934. En overleden in Valkenswaard op 11 oktober 2005. Was een Nederlandse zanger en liedjeschrijver. En hij werd bekend in de jaren 60. En hij maakte vooral, bek eh, vooral naam met enkele carnavalskrakers. En zijn eerste grote hit was Dat is het Einde. En dat was in 1965. En u hoorde zojuist Ik ben met jou niet getrouwd. En de volgende artiest is Sylveen Albert Poons, geboren in Amsterdam... op 21 februari 1896 en al daar overleden op 26 november 1985... was ze Nederlandse toneelspeler en zanger. En als zanger maakte hij naam door in 1958 met het toen 14-jarige... Verschoor opgenomen lied De Zuiderzeebelaren... geschreven door Willem van Hermert. Daarnaast nam hij ook duetten op met uh, Heintje Davids... Waaronder dat mooie nummer, omdat ik zoveel van je hou. verder bevatten zijn platen hoofdzakelijk Joodse liedjes... en filmklassiekers als Sally met de roomijskar. En u hoort hem nu, Sylvain Poons, met de, dat nummer Sally met de roomijskar. Ik ben Sally, goochel me Sally... die de mensen op zijn duimpje kennt. Hoeveel mensen in de rats... Heb ik van mijn kleine krats nog wat gegeven? Zal ik leven? Maar ik ben Sally, goog me Sally. Al zegt men, ik ben een oude nij. Dan schud ik alleen mijn kop. Geef er geel geen antwoord op. Ik ben Sally met zijn room.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 Geven geel geen antwoord op Ik ben sorry, met zijn vroom en sluim Gewoon Mevrouw, Romeis, meis Heerlijk, je smult ervan Hartstikke Dank u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 Wat een Rotterdammer het mooist van Moken vindt. Dat is de laatste trein naar Rotterdam. Dat deed het kleinste kind. Hij vindt Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele moord voor zijn metroze tunnel. En voor Vijen Noord, voor zijn metro. Voor Vijenoord. Je ziet hem wel eens zwalken op het Rembrandtplein Bij Ajax, Feyenoord. Met zijn hand op zijn hart, waar zijn kaartje zit. Voor Ajax, Feyenoord. Maar daarna zakt hij af, naar waar hij begon. Hij rent voor zijn leven naar het station. Weet je wat? In Rotterdam. Het mooist van vindt, dat is de laatste trein naar Rotterdam, dat weet het kleinste kind. Hij vindt Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele moord voor zijn metro, zet Hij begint wel heel dapper aan dag dagie uit Naar, naar Ajax, Feyenoord Maar de nachtwacht van Rembrandt interesseert hem geen fluit Wel Ajax, Feyenoord Zelfs als het club wint, roept hij geen joegheij Met zijn voet op de treedplan voelt hij zich pas blij Weet je wat de Rotterdam het moest van mogen viel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 rots van een vorstin en toch zegt iedereen lamamma la zij is de moeder wijs en goed van kinderen met zigeunerbloed, waar ook haar onderdanen zijn verstrooid als zand in de woestijn zij voelen hoe dat weet men niet het lijkt alsof men het voorziet en de sigeuner vertrekt ...komt overal vandaan naar Mama. Over de bergen het ravijn, zij moeten bij La Mama zijn. Het wordt de laatste reis naar mamma. Mama. En elke voer van maan tot spoed, men weet, men voelt in elke stoet... En zacht weemoedig klinkt een lied van stil verdriet, Ave Maria, Ave Maria. La mama wacht, dat voelt een kind, ze gaan gedragen door.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 Maar Giorgio eens een vagebond en Mario de gitarist. La mamma heeft ze zo gemist. Oh, la mamma. Zij was zigeunerkoningin koningin, zij had de trots van een vorstin. En toch zei iedereen. Zij was de moeder wijs en goed, van kinderen met zigeunerbloed. Zij staan nu allen om haar heen, la mamma laat hen nu alleen. Ave Maria. Zij slaan een kruis en bidden zacht. Haar laatste dag wordt eeuwig. Zij kwamen overal vandaan. Maar haar beeld, haar hart, haar geest... zal bij hen zijn. U hoort de muziek van Corrie Brokken met La Mama. En daarvoor Tom Anders als Doris met de laatste trein naar Rotterdam en opname 1967. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard bedankt ik even kort voor het wederom beschikbaar stellen voor de Nederlandstalige muziek... van het afgelopen uur. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. En als u een stuk van het programma gemist heeft... of u wilt het programma nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek. Helentje van Capelle met Flip de Ruiter... Maar eerst hier Antoon Gerard Theodor Hermans. Beter bekend natuurlijk als Toon Hermans. Geboren in Sittard op 17 december 1916. En overleden in Nieuwegein op 22 april 2000. Nederlandse cabaretier, zanger, kunstschilder en dichter. En met Wim Kan en Wim Sonneveld... behoorde hij tot de grote drie van de Nederlandse cabaret na 1945. U hoort hem nu, Toon Hermans met trammen. Ik zeg nog een hele fijne week... Misschien tot volgende week dinsdag. En anders zeg ik tot ziens. Toen ik gisteren van de dam ging en net nog aan de tram hing, dacht ik het is een landing. Tremmen, tremmen, toen ik midden in het gedrang ging en wurgend aan een stang hing en de makken op mijn wang ving. Tremmen, tremmen, een jeugd met nijl ontwenen keek angstig naar de schenen. Een bokboer stond te geuren, verspreidde sprotodeuren, een dame hing te blozen. Die lag in een narcose, een juffrouw in een katjas. Liet hijgen dat ze plat was en balanceerde met een doos gebak. Opeens toen kwam een reuze smak, kreeg ieder zijn gebak En opa wist uit zijn baard, een halve ons verse mokkata. En we tremmen langs de muur en de singel. Tingelingen, ga op zee. In het gemeenteblik op wielen hang of zit je, kielen, kielen langs de Amstel of bij een halte, bij een heuvel, passeert er weer een euvel. Als opa roept ik sneuvel. Tremmen, tremmen, met in- en uit de stappen. Vallen diverse klappen bij het extra hoge trappen. Tremmen, tremmen. Papa die met een stok sloeg, staat midden in de knokploeg. Hij vecht in die misère, met een dames derrière. Die is van tante Lena, die knokt als een hyena. Ze wendt zich tot het forum en zegt zoiets van schoren. Ze wil eruit, maar je, dat valt niet mee. Want de blauwvost die verloor zijn staart, hangt met een klauw in opa's baard. En voordat men die sik ontwart, gaat weer de bel en er wordt gestart. En we tremmen langs de munt en de singel. Tingeling, ga op zee in het gemeenteblik op wielen hang of zit je, kielen, kielen langs de Amstel of verbeen. Blik op wielen Aan of zitje, je Kielen kielen Langs de Amstel Vagende Vlipte de vluitse vluitse